De brand ontstond vannacht in een schuur en sloeg over naar een huis waar een gezin met twee kinderen sliep. Volgens de brandweer zijn het jongetje en de vader ernstig gewond, de moeder en de dochter raakten lichtgewond. Vanwege de grote brand in de binnenstad van Goes is een deel van het centrum afgesloten. De brand brak vannacht uit in een woning boven een restaurant en is overgeslagen. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.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 De gemeente Amsterdam heeft dit jaar tot nu toe 120 illegale hotels gesloten... omdat ze niet brandveilig waren of een vergunning hadden. De gemeente heeft voor 500.000 euro aan boetes uitgedeeld. Amsterdam heeft de strijd aangebonden met slechte hotels... na een hotelbrand aan de Nieuwezijds Voorburg waarbij vorig jaar twee toeristen om het leven kwamen. Het weer, een aantal buien, van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 17 graden.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 Zo goed bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. doe. Hoe zij? Sure, indeed.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 Hey, You like me? been so good. Sadness <laughs> Like resignation to the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 Strampen, schat. We zien het wel. Want ik wil...